Goedemorgen, het is 8 uur. Het is het Nieuws van Nu.nl. Krijg je van Annemarie? Goedemorgen, nog een paar uurtjes. En dan hebben we een nieuw kabinet. Vanochtend wordt kabinet Jetten geïnstalleerd. Dat is een dag vol tradities. Alle nieuwe bewindspersonen worden eerst door de koning beëdigd op Paleis Huis ten Bosch. Daarna rond 11 uur staat de nieuwe ploeg met de koning op het bordes... voor de officiële foto van het nieuwe kabinet. En vanmiddag is de eerste ministerraad. De NS begint vandaag met een proef waarbij tientallen boa's een wapenstok krijgen. Dit moet de veiligheid in de treinen vergroten. De afgelopen jaren krijgt NS-personeel namelijk vaak te maken met agressie... De NS-BOA's krijgen de komende weken eerst een training. Wat ze leren hoor je bij de NOS. In de training krijgen onze collega's les over het gebruik van de wapenstok... maar ook in welke situaties je hem mag gebruiken. Het is natuurlijk heel belangrijk dat het altijd professioneel gebeurt. Vanaf eind april zouden de BOA's met de wapenstok op pad kunnen... in onder meer Rotterdam en Den Bosch. In een Zwitsers skigebied is een Nederlands-Zwitserse man van 22 omgekomen. Hij skiede in Verbier, buiten de piste, toen hij werd meegesleurd door een lawine. Door de vele sneeuw en regen zijn er de afgelopen dagen veel lawines in de Alpen. In Oostenrijk en Italië zijn er dit weekend ook al meerdere doden gevallen... onder wie een Nederlander de meeste slachtoffers skieden buiten de piste. De Olympische Winterspelen zitten er nu echt op. In Milaan en Cortina was gisteravond de sluitceremonie. Schaatser Jorrit Bergsma en shorttrackster Xandra Velzenboer mochten de Nederlandse vlag dragen. Voor Jorrit een supermooie afsluiting. Ja, en dat ik hier nog de vlag mag dragen samen met Xandra Velzenboer. Ja, dat is een uh, hele grote ere. Ja. Bij de NOS waren met 20 medailles de succesvolste Winterspelen voor Nederland ooit. De winnaars gaan morgen langs bij de Koning en Koningin. Het weer nog van Weerplaats vandaag een mix van zon en wolken. Staat verder een stevige wind. Het wordt een graadje of tien. Morgen grijs en regenachtig. Op de weg wat vertragingen van een half uur of langer. En dat is op de A2 naar Eindhoven. Tussen Wildenberg en Valkenswaard, 9 kilometer, een half uur. Op de A50 naar Arnhem, 12 kilometer file tussen Bankhoef en Heteren met 41 minuten. En er is op de A67 een ongeluk gebeurd van Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop zorgt het voor 12 kilometer, reken daar op een uur. Music. En Marieke. Ja, goedemorgen, maandagochtend. Iedereen weer lekker terug op het honk. Zometeen Damiano, David en eerst ATB en Topic. Kill. Mama! The Cue Music. Goedemorgen, 5 over 8, maandag de 23 e van februari. Je luistert naar show 1587, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Anne-Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Hey, ik zie trouwens nog een uh, appje van Jacqueline. Die zegt uh, Randy Veldface, lachend poppetje, lachend poppetje... Ik heb hem zaterdag in Eindhoven gezien voor uh, de tweede keer. Ik heb een fantastische avond gehad. Ja, heel even. Ik heb dit een beetje gemist, hoor. Misschien heb je dit uh, besproken met Domin vorige week. Randy Veldface. Nou, ik kende Randy, Randy Veldface eigenlijk ook niet. Het is grappig dat Jacqueline ook nog uh, lachende poppetjes meestuurt. Want Randy Veldface is een pop. Het is een uh, soort muppet... Uit Australië. En dat is een ja. comedian. En, en het schijnt geweldig te zijn. Oh. Wij zijn... Uh, we hebben kaartjes gekocht. Echt al maanden geleden. Sander en ik. En afgelopen vrijdag was het dan zover. Gingen we met zijn broer en zus en hun partners. Ja. Dus met z'n zessen naar Randy Veldface in de rij. Maar is dat een comedy show dan? Vertel ja, me van dus... die moppen. Ja, ik... ik nou ja, ik... Ik weet het dus eigenlijk niet, want ik heb de show nooit gehaald. Oh. Het is helemaal anders gelopen, maar hij schijnt dus. Het is een comedian die ook wel. Uh, ja, gewoon. Ja, zoals je een comedian op een, pop, op een podium hebt, alleen dan dus in de vorm van een, van een pop. Maar was het een soort. Uh, moet ik het vergelijken met. Uh, hoe heette dit Antwoord? ook weer? Ja, Ach met uh, de Dead Terrorist. Kijk, oh, dat, dat weet ik ook nog wel van vroeger, ja. dat, dat... Jeff Dunham is dat. Toch? Jeff Dunham, die had er ook allemaal van die poppen. Ja, klopt. Ik denk nou, dat nou ja. het daarmee te vergelijken is. Hoe dan ook. Ik heb het echt alleen maar uit tweede hand, want ik was er dus niet bij. Het is volledig anders gelopen. Oké. Okay. Afgelopen vrijdag hadden wij dus die avond staan. En wij hadden die avond een nieuwe oppas. Meisje van 15 bij ons uit de straat. Haar jongere zusje past ook nog op. Dus daar kunnen we echt nog jaren mee vooruit. Wat geweldig. Ja, echt geweldig. Alle seinen stonden vrijdagavond op groen. En als je kinderen hebt, dan zul je het herkennen... Nieuwe oppas is altijd eventjes aftasten. Mm -hmm. De ene 15-jarige is ook de andere niet. Nee. Uh, is iemand een beetje comfortabel in je huis? Nou, vooral natuurlijk... Uh, is, is, is ze goed met de kinderen? Ja. Nou, deze nieuwe oppas... winkte echt alle boxjes aan. Geweldig zeg. Super. Ik had met haar een rondje door het huis gedaan. Ze had kennis gemaakt met de kinderen. Wij gingen echt met een gerust hart weg. Ik hoorde boven nog hoe ze Jip aan het voorlezen was. Ik dacht echt... Yes. En daar kun je nog zo lang mee vooruit. uit. Houd mijn en heeft Bedankt. ze ook nog een twee jaar jonger zusje. We kunnen oh. echt nog jaren vooruit. Opvolging staat al klaar. Gerust hard stapten wij in de auto. En het was in de Amsterdamse Rij. Dat is twintig minuutjes bij ons huis vandaan. Mm. En ik had ook nog tegen de oppas gezegd. Als er nou iets is, ik ben altijd bereikbaar. Ja. En ze had nog Tuurlijk. gezegd. Alles wat je wil horen, zei ze. Is niet nodig. Ik ben wel wat gewend. Komt helemaal goed. Ja. Nou, Wij zijn nog geen minuut in de Rij. Ik voel mijn telefoon trillen. En ik zie de oppas. Oei. Dus ik neem meteen op en ik hoor ja. paniek. Oh. Ik hoor paniek. Ze bleef rustig, maar ik hoorde toch paniek. Oh, dat is niet lekker. Ja. Ze oh. zegt: Marieke, uh, sorry dat ik je bel. Ik zeg: Nee, maak helemaal niks uit. Wat is er? De kat valt mij aan. En het is echt heel eng. En uh, het gebeurde uit niets. Ik deed eigenlijk helemaal niks. En ze zit nu heel erg te blazen aan de andere kant van de deur. Ik heb me verstopt op de studeerkamer.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 Geen grap, alsof er een leeuw, alsof er een leeuw is die er aanviel. Is Dat was dood... echt niet normaal. Nou, het, was echt... Echt niet normaal. Nee, het was echt heel, het was echt heel rot. En toen hoorde ik ook nog dit. Ja. Oh. Ja, ik hoor, ja, zij zei ook tegen mij, een van de kinderen held, maar ik kan er niet naartoe. Oh. Oh, ja, het was, nee. het was. Zo zielig voor haar. Dus ik wist ook meteen, ik ga dit niet op afstand kunnen oplossen. Ik moet naar huis. Nou, sorry hoor. Dat heb je toch een vreselijke kat. Ja, dat is gewoon een vreselijk dier. Ik vind dit echt ook... We hebben vaak gelachen ook om Kiki. Ik heb haar van jou gekregen, jaren geleden. En Ik heb zo de verkeerde gekozen. Ik heb zo de verkeerde gekozen. Dit was echt... Ik vond dit zo erg voor de oppas. Dus ik ben...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 Wat heb ik mij schuldig gevoeld tegenover haar? Ja, maar ik vind echt die mensen, die moeten zo langzamerhand gevaar geld krijgen. Ja, wat is echt niet normaal. Ze maar hebben ik... gewoon bijna een soort uniform nodig. Kijk, het ding is, ik verdedig mijn poes heel vaak. En ze komt van de straat. Ze heeft een rugzak. Een rugzak van je welste. Ja, maar, maar, maar ja. Maar wat hier nu gebeurt, ik dacht ook, wat moet ik nou? Ze valt nooit uh, de kinderen aan. Kijk, dan moet je namelijk beslissen dat het anders moet met je dier. Dan moet ze boerderijpoes worden of zo. Maar ja. Maar dit is ook, ik dacht ook. Heb ik alles geregeld? Kan ik nog niet weg door nee, maar een kat? Ik heel even. Ik heb nu gezien dat, dat onze leidinggevende... Die, wordt, die is aangevallen, heb ik gezien. Die ja. had de kras in zijn arm staan. Ja. Ik ben zelf meerdere keren aangevallen. Ja. Laatst was ik met mijn vriendin bij jou thuis. Die werd ook echt aangevallen. Ja. De poten werden gewoon keihard in de enkels gezet ja, ten, van mijn vriendin. Het is dus ook nog Kiki tegen Kiki. Ja, dat beest maar wel. is niet zo'n ja. ziens alsof namen uitmaken. Maar wat moet ik nou doen? Ja, patoffels wel laten maken. You look like So Someone... One Republic back your music, all the right moves. Ja, en daarvoor toch het uh, voorlopige toppunt in het uh, gedrag van uh, jouw kat. Je had een uh, oppas thuis voor de eerst. Je, uh, wilde een avondje. Nou hoe heet die pop? Randy Veldface. Randy Veldface, een pratende pop, die vertelt een mop in de rij. Uh, maar jij werd gebeld door de oppas en die ja. zat uh, opgesloten op de studeerkamer. Ja, die werd echt flink aangevallen door Kiki. En ik vond het ah. zo zielig voor haar, want het was ook de eerste keer dat zij bij ons kwam oppassen. En het was echt een topper. Maar nee. dit was gewoon echt vreselijk, alsof er een leeuw aan de andere kant van de deur stond. Hey, mag ik even vragen, wil dat meisje ooit nog terugkomen? Nou, dat ja, weet ik niet. Ik heb tegen haar gezegd, van uh, als je ooit nog durft te komen oppassen, dan, dan zet ik Kiki in deze studeerkamer in plaats van jou. Maar dat uh, moet je echt doen, toch? Want zij zei ook, ja, ik denk niet meer dat ik durf te komen als, als de kat hier rondloopt. Nee. Nee. En ik snap het ook heel goed. Hoe doe je dat dan met visite en zo? Nou ja, dan zetten we Kiki dus al vaak in de studeerkamer en dan zet ik brokjes bij haar neer en dan uh, gisteravond kwamen bijvoorbeeld nog de buren borrelen. Ja, dan, dan zet ik Kiki gewoon in een andere kamer. Hallo Suzanne. Hi, goedemorgen. Hallo, je hebt nog een tip, want je hebt ongelooflijk veel ervaring met katten. Wat doe je met katten? Klopt, ik vang ze op nadat ik ze van straat heb gered. Oh, je bent echt okay. mijn held. Wauw, wat goed. Ja, <laughs> Kiki is ook een straatkat. Dus iedereen die straatkatten opvangt... En, en een beetje weer richting de maatschappij, zeg maar, traint... vind ik echt heel knap. Ja, dankjewel, dankjewel. Hey, Ach, um, ik hoor een Poes. Heb, oh. Of niet? Wat, wat zeg je? Ik, ik hoor een Poes. Ja, klopt. Ik ben onderweg naar de dierarts... met een paar kartjes om te neutraliseren. Ah, oké. Okay. Om te neutraliseren. Als een ja. soort bom. Um, <laughs> Suzanne, <laughs> jij hebt een tip voor Mariek. Ja, ik... Um, veelal het gedrag wat uh, Kiki vertoont... Uh, komt niet eigenlijk out of the blue. is um, dus misschien... Uh, ja, raadzaam om te kijken of er wat uh, dingetjes vooraf zijn gebeurd. Hè? Er zit vaak wel een patroon in. Mm. Het kan ook iets medisch zijn, dat ze ongemak ergens aan heeft. Denk aan een blaasontsteking, last van de tandjes. Of gewoonweg stress. Ja. Maar al die dingen zijn wel op te lossen. Want ja. Suzanne, kijk, wij, wij kennen dit, dit beestje niet anders. Dit is eigenlijk vanaf dag één is het zo. Ik heb uit het asiel uh, Kiki gehad... Ik, ik, ik zie nu in gedachten al die twintig lieve katten die er omheen zaten. Ik heb deze gekozen. Um, maar de, hoe kom je erachter wat er dan aan de hand is? Want ik hoor tandjes, blaasontsteking, een, een, een rugzak. Ja, waar, waar moet je beginnen? Ja. Ja, nou goed, om een medische oorzaak uit te sluiten... is het uh, misschien raadzaam om contact op te nemen met, uh, met je dierenarts. Die uh, kunnen de kat helemaal nakijken. Dan wordt er even een gebitscheck gedaan, hartje, longen geluisterd. Een ah, ja. uh, plasprobleem kun je eigenlijk vaak al wel zien... als een katje vaak op en van naar de bak gaat... Uh, aangeeft pijn te hebben door te miauwen, bijvoorbeeld. Uh, maar ik begrijp er is ook een verandering geweest de laatste tijd. Hè? Er zijn twee kindjes, heb ik begrepen. Dat kan ook een trigger zijn. Um, ja, het is eigenlijk stapsgewijs uh, ontleden wat... Uh ja, wat het kan zijn. Weet je, wat ik, wat ik zelf denk dat het is... Ja, het wordt nu een heel consult. Maar uh, ik denk dat het dier stress ervaart. Want er waren nu ook eerst nog... Dus was er familie over de vloer om te eten. Uh, want eerder ja. bij de oppas is het gewoon goed gegaan. Uh, dus ik denk dat ze stress ervaart. En wij denken ja. dat in de tijd dat het een straatkat was... dat ze zoiets is... dat, er, dat, dat ze geschopt is bijvoorbeeld. Want ze gaat zou kunnen, uh, ja. vaak echt aan of uit... is dus een beetje hoe je het ziet... op voeten... Dus oh, we denken dat ja. ze geschopt is. Maar ja, het, het is niet zo of ik haar naar, naar dokter Rossi kan sturen... en dat ze met een psycholoog nee. kan gaan praten. Dus hoe los ik dit in hemelsnaam op? Er zijn uh, diverse supplementen, onder andere... die kunnen helpen om haar te helpen ontspannen. Goh. Uh, je hebt ook VUW... Oh ja, FeliWee, dat zijn van die uh, dingen die je in stopcontact doet. Hè. Die komt ook veel binnen Klopt. via de app, die tip. Ja, de Optimum heb je dan uh, die het beste werkt. Die komt te dichtst bij het natuurlijke gedrag van de kat op het de ceremonen. Ja, Oké, okay, okay, dames, ja, ik, ik ja, raak ja, een ja. beetje het de draadkant. Jullie maar, uh, moeten in de boodschappenlijst even uh, zeg maar, persoonlijk uitwisselen. Ja, maar dit is een heel particulier ja. probleem. Maar ik ben ja. wel erg blij met je. Kunnen wij nog uh, appen, zeg maar, uh, op uh, gewoon uh, consultbasis? Uh, ja dat mag zeker. En we hebben ook een website, maar je kan ja, euh, laat maar wat weten en uh, we kunnen nog eventjes hierover doorkletsen. Dat is geen probleem. Geweldig. Ik wil dit heel graag. Suzanne, dankjewel. En succes met het neutraliseren. Ja, Ik, hoop, ja, ja, ik, hoop. ik wil het net houden maar dan gaan er drie voor castratie. Dus uh, Oef, sorry ja. Matti. Nee, ja. oh. uh, Suzanne, fijne dag. Dankjewel van oh, hoi. Ondertussen is uh, Bob in de Key Music App Stichting Kok uh, begonnen. Kick out Kiki. Oh, nee, oh, nee. nee. Ja, dat kan nee. natuurlijk niet. Nee. Uh, hier is Shakira, het uh, toepasselijke Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can be tamed And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Great jungle life Sometimes it matters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 Nieuwe ronde vier op een rij. Nou, waar denk je aan bij Kat? Aanvallen, bloed, gewond, patoffels, pdrs. Dat soort zaken allemaal. Rugzak. Rugzak. Uh, wil je meespelen? Je maakt de kans op 2.500 euro. Afgelopen vrijdag is het trouwens weer gelukt. Ja, toen ging het helemaal goed bij domin En daar waren we ook aan toe. Want het was best wel vaak drie op een rij geweest bij domin. Nou, dat is niet het spel. Het was afgelopen vrijdag vier op een rij. En ging er 2.500 euro uit. De lijnen gaan nu open als je mee wilt spelen. 09099596. En wat horen we in het nieuws, Annemarie? Het gaat over de automobilisten die, ja, die iets te blind varen op de navigatie. Met alle gevolgen.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 Bij mama meer thuis. Geen zorgen. <laughs> Geen zorgen. Kan bruggen. Kan bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. ID Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Laudius.nl.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 Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezelinternet. Nu met Wi-Fi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs.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 1 over half negen. Goedemorgen. Q-verkeer met de vertragingen langer dan 20 minuten. Die zijn op de A2 naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende. 8 kilometer, 26 minuten. De A50 van Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Heteren. 11 kilometer, 25 minuten. En op de A67 naar Eindhoven is 5 kilometer file. Tussen Asten en Geldrop met 21 minuten. Annemarie heeft het laatste nieuws. Nou, goedemorgen. Ik zou zeggen happy nieuw kabinet. Zonder een paar uurtjes. En dan ja, staat het nieuwe kabinet op het bordes. Dan is Jetten 1 een feit. Het is natuurlijk een dag vol. Tradities. Alle nieuwe bewindspersonen die worden eerst door de koning beedigd op paleis Huis ten Bos. Daarna rond 11 uur is die officiële foto op het bordes met natuurlijk ook de koning. Vervolgens gaan de nieuwe bewindslieden naar het Binnenhof... en dan krijgt Jette de sleutel van het torentje van Dik Goh, ja, die ministers staan natuurlijk ook voor de kledingkast. En denken ook, uh, wat trek ik aan op de foto, hè? Ja, dat hebben, dat hebben ze ongetwijfeld nog wel eerder bedacht. De, de, ik hoop niet dat ze dan die beslissing deze ochtend nog maken. Nee, ik weet wel, die mannen, die moeten natuurlijk, of tenminste, die dragen het ridiciegetrouw bij die beëdiging echt zo'n uh, status-jacket. Dus uh, zo'n uh, zo jas met een uh, lange sleep, zeg maar, wat langer. En daarna doen ze een, uh, een pak aan en uh, gaan ze het bordes op. Maar zouden die dames van elkaar weten wat ze aantrekken? Dat zou wel slim zijn. Zou er geappt worden bijvoorbeeld? Of ik ja, ja, het niet Dat lijkt me toch ook wel. Ik heb er wel echt zin in. Ik heb zin in dit frisse kabinet. Ja, iedereen denk ik. Ja, ja. ja. NS-beveiligers krijgen binnenkort een wapenstok. Vandaag begint er een proef met 75 beveiligers... in onder meer Rotterdam en Den Haag. Later krijgen de hoofdconducteurs een bodycam. Ja, moet het allemaal een stuk veiliger maken in de treinen natuurlijk. Want NS-personeel heeft steeds vaker te maken met agressie. Tientallen grote online drogisterijen en andere webshops... delen op grote schaal gevoelige medische informatie van klanten... met techbedrijven zoals Google en Meta. Het gaat om gegevens van kopers van bijvoorbeeld medische zelftests. Die worden dan gebruikt voor advertenties. Sommige winkels delen zelfs e-mailadressen en telefoonnummers. En grote webwinkels als Bol en Mediamarkt... hebben headsets en koptelefoons uit de verkoop gehaald. Er kunnen namelijk schadelijke stoffen inzitten. Meld het idee, het gaat om een paar typen. En uh, ja, via de draden in de oorkussens... kunnen die schadelijke stoffen dan je lichaam binnendringen. Die stoffen zijn slecht voor het immuunsysteem. Het gaat om modellen van merken ook als Apple, GBL en Samsung... Action en Hema die verkopen ook hoofdtelefoons en die kijken of er extra onderzoek nodig is naar hun producten. Maar blijf luisteren naar de radio, want ik kan me zomaar voorstellen dat je nu je koptelefoon afdoet en dan kan ik ook gelijk even een tijdschrift lezen. Nee. Nee, nee, nee ja, en nee, nee. Marieke, bijna schadelijk voor de gezondheid. Maar ja. Nee, ja, ja ik, ik, uh, je kunt dat je ook afvragen, ook. Uh, wegen tegen elkaar af, zeg, Juist. Maar. want dat brengt toch ook een blijdschapsprikkel naar binnen, Hopen die wij. hopelijk je immuunsysteem weer een boost geeft. <lacht> En bijna één op de drie mensen is wel eens in gevaar geweest... doordat ze blind de aanwijzingen van hun navigatiesysteem volgden. Het Hart van Nederland uitgezocht. Zo kwamen weggebruikers wel eens op de busbaan terecht... of op een afgesloten weg of de verkeerde weghelft. En bij een heel klein deel is het ook daadwerkelijk misgegaan. Die werden door de navigatie bijvoorbeeld een sloot ingestuurd. Nou, en wat ook gevaarlijk is, is dat ze letten ook niet meer op de rest van het verkeer. Dus als je erachter komt van, hé hey, ik moet er hier af... dan geven heel veel mensen gewoon uh, het sturen een, ja. een, een ruk naar rechts. En dan, ja, sorry, ik zit rechts. Er is ook een tijd geweest, misschien was dat nog wel bij TomTom... dat die TomTom -tom dan de hete bleef zeggen... nu, rechts, nu, nu, rechts, nu, rechts, <lacht> nu, rechts. Ja. Dan hij een soort van hangen. Ja, als je daar volledig in meegaat... dan blijf je natuurlijk maar rondjes rijden. Hé hey Mart, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Moet jij vaak jouw Google Maps instellen door de week... of heb jij uh, een vaste route die je rijdt? Uh, ik heb wel een vaste route die ik rijd, inderdaad. Okay. Ja, maar je, hebt, je hebt een hondenuitlaatservice. Ja, het gaat al de hele ochtend over huisdieren. We gaan van katten naar honden. <laughs> dus dan, dan rij je met je bus hier langs verschillende huizen... en dan haal je de honden op, toch? Ja, dat klopt, ja. ja. Zo, uh, ik vind dat zo'n interessant beroep. Want jij hebt dan ook van iedereen de sleutel, denk ik. En dan kom je de hond ophalen. Ja, ik heb een hele grote bos van sleutels. En dan uh, kijk ik s morgens kijk ik in mijn app wie allemaal heeft aangemeld. En uh, dan uh, rijd ik het rondje haal ik ze allemaal op. Hey, mag, ik, mag ik vragen wat dat kost, Mart? Een wandeling kost 19 euro. Oké, okay, en dat is een wandeling van een uur? Een uur, ja. Inclusief eten, drinken? Uh, nee, dat niet. Ah, uh, oké, okay, dan, dan moest je zelf meenemen. Nou, een hondenkoekje wil ik nog wel geven. Ja, <laughs> ja. Ik vind het fascinerend, want in het uh, Vondenpark, waar ik lang heel dichtbij heb gewoond... daar zag ik ook wel zo'n man en die liep dan echt met zo'n zo zo club van... Nou, ik denk echt wel 15 honden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hij, hij werd gewoon vooruitgetrokken. Maar hoe kan het nou dat die honden uh, zo relaxed zijn met elkaar... Uh, nou ja, goede omstandigheden maken natuurlijk uh, uh, het wel beter. Uh, dus wij zorgen ervoor dat alle honden op hun gemak zijn en uh, het leuk hebben. Ja. En uh, dan hoeven ze ook niet onderling uh, uh, gadoetjes uh, te, te maken. Hey, en heeft elke hond altijd zin? Of kom je ook eens bij naar huis dat je denkt van nou, die, die hond heeft geen zin, zeg maar. Die, dat je hem zo door de mat af moet sleuren. Nou, meestal zijn ze wel te springen bij de deur als Oh, komen. wat leuk. Nou, dat is leuk. toch nog één vraag, een beetje een particuliere vraag. Laat je ook leeuwen uit, want dan mag je ook mijn <lacht> sleutel. Leeuwen? Nou, die kosten de dubbele dingen. Ja, ja, ja. oké, okay, heel goed. Hé, <lacht> hey, we gaan lekker vier op rijden, Mart. Met wie wil jij dat doen? Met Annemarie. Met Annemarie, oké, okay, dat is hartstikke ja. goed. Dan gaat zij de studio verlaten. Je krijgt van mij vier woorden, beste Mart, ik hoor graag jouw eerste associatie. Heeft Annemarie zo meteen vier dezelfde associaties... krijg je 2.500 euro en een staatloten. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Daar gaan we. Jouw eerste woord is broer. Zus. Krat mand Ja krat K R A T dan blijf je bij mand hè Eh uh, bier Ah oké okay. Neus Ruiken En je laatste woord is kompas Navigeren Nou nou nou Wat zegt Annemarie zo direct Matti en Marike. Spannend hondje denk ik. Na David Getta, dit is gone gone gone. You sense that I'm with you. We will find you. Impossible to tame. Like Hi! Teddy Swim is Back in Music and gone, gone, gone. We spelen vier op een rij met Mart uit Vieringerwaard. Dit waren zijn vier woorden: broer. Zus. Krat. Uh, bier. Neus. Ruiken. En je laatste woord is kompas. Navigeren. Ja, Mart, er zijn best wel wat mensen die vier op een rij met jou hebben. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die een andere associatie hebben. Uh, bij neus komt nog best wel vaak hoorn binnen. Ja, maar ja. ja. Niet zo gek gewoon het neus, woord afmaken. Ja. Of andere delen uit het gezicht. Bijvoorbeeld mond of ogen. En bij kompas zeggen mensen ook nog wel noorden. En dat is ook nog wel een logische natuurlijk. Ja, dat denk ik ook, ja. Mart, ik denk we... dat die laatste het moeilijkst wordt. Ja, dat denk ik ook. Zullen we gewoon eens gaan kijken... Wij gaan ja. uh, Annemarie terug de studio invragen... en op jacht naar 2.500 euro en een straatstaatsloten... de deur uh, gaat open. Daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is... Broer. Zus. Krat. Boodschappen. Oei. Oei. What? Wat zit er nog meer in een krat? zit er in een krat? Bier? Absoluut. Ja, ja shit. Ja, jammer, jammer, oh, jammer zeg. zeg. Ja, dit was mm. lekker geweest. Oh, Dat is wel dom eigenlijk voor mij, ja. Ah ja, dat zijn geen fouten antwoorden. Mm. Um, neus? Mond? Nee. Mart, jij zei namelijk bij neus. Ruiken. Ja. Ruiken. Oh. Ruiken. En het laatste woord had geweest... Kompas. Nou, het lijkt wel niet goed. Kompas. Kompas. Uh, richting. Richt, nee. Nee. Oh, nee. Oh, oh, oh, oh, oh. Nee. Sorry, Mart. Na, navigeren. Ja, Alfred. Het ging net nog in het nieuws ook nog over navigeren. Dus ik dacht, misschien ergens zit het nog in je... In je oh, ja, over oh, navigatie. Oh, nee. ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, nee. ja. oh, jammer, Mart. Het, het zat er echt niet in. Nee, jammer, hoor. Het was weer bij de beesten af, Mart. <lacht> Hé, <laughs> hey, uh, werkster vandaag. Dankjewel voor het meedoen, jongen. Dankjewel. de week bent. gewenst. Goed. Hoi. Morgenochtend, uh, half negen. Nieuwe ronde van Vier uh, op een rij. Ik meteen uh, dat hele mooie liedje van uh, Jim Gardner. Better man. Naast Pin Back to Music. Dit is Two Princes. Yeah, you. That's what I said now. Princes, princes who adore you. Just got riff now. This one.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 I hey. Jim Gardner, Backy Music and uh, Better Man. Net vier op een rij met Mart. Een van zijn woorden was kompas. Hij zei daar navigeren. Uh, deze ochtend, Annemarie, is ook nieuws over navigeren. Of eigenlijk over navigatiesystemen. Ja, dat veel mensen toch eigenlijk wel blind varen... op hun uh, navigatiesysteem in, uh, in de auto. Ja, waardoor ook wel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Een op de drie mensen is wel eens in gevaar geweest... Uh, doordat ze gewoon alleen maar naar navi navigatie keken. Ze kwamen op de busbaan terecht, verkeerde weghelft. Soms eindigen de mensen zelfs in de sloot. We vragen ons af, uh, hoe kan dat nou? En toen was daar Simone. Hallo Simone. Hi. Hi. Hi. Uh, wanneer heeft dit plaatsgevonden? Um, iets meer dan drie jaar geleden. Oké, okay, vertel eens, wat was de situatie, Simone? Uh, nou, ik was onderweg uh, naar de andere kant van het land... en uh, toen kreeg ik een omleiding op de A2... en uh, ja, reed ik door polderweggetjes... En ja, volgens de navigatie uh, zou ik een brug naderen. Ja. Het uh, weg was, of de, het zicht was ook niet heel supergoed. Want uh, het mais stond best wel hoog. En uh, ik kreeg ondertussen nog een telefoontje. Uh, vier kids op de achterbank. En uh, nou, ik uh, moest op nog even met een bocht nemen. En ik reed wel met een redelijke snelheid. en zo op het laatste moment dat we een. Uh, ...geen brug was, maar dat er een, uh, een veerpont was. Oh, dus ik kon zo. gelukkig nog op tijd remmen, maar uh, ja, het was uh, wel een beetje kiele-kiele. Hey, hey, je, je moest echt vol in de ankers om niet de plomp in te rijden. Ja, inderdaad. Hé, hey, maar dit is serieus link. En dat was pas laten zien, omdat ja. er hoge maisvelden stonden. Ja, er was mais dat hoog stond. En uh, het was ook echt niet echt goed aangegeven met, met borden dat je een, een veerpont nadert. Kijk, en als je de weg kent, dan weet je dat dat daar zit. Maar ik had er nog nooit gereden. En uh, ja, voor mij was het uh, totaal onbekend uh, dat, dat daar geen brug was. Oh jeetje, en dan ook nog vier kids in de auto? Ja. Zo. ja en ondertussen was je aan het aan het bellen. Dus je, de, de, daar zit natuurlijk ook een klein stukje afleiding wel in. Maar echt ja. op, op het laatst moeten remmen voor ja, de plomp eigenlijk. Het is toch Bloed Link? Heb je, heb je, heb, heb, heb je nog iemand aangeklaagd? Uh, nou, ik heb inderdaad de gemeente wel uh, uh, ja, een melding gemaakt... Dat, uh, dat het wel verbeterd kan worden aan allebei de kanten. Ja. En, uh, toevallig las ik eind van het jaar dat er ergens uh, op een andere plek... iemand echt uh, daadwerkelijk uh, het water in was gereden ah, bij een veerpont. Oei. En dus toen heb ik alsnog weer een keer een melding gedaan... en uh, nu hebben ze wel actie genomen en gaan ze extra borden plaatsen. Ja, want gek inderdaad. Normaal zie je echt talloze borden van... hé hey jongens, er, ligt hier, er komt hier een pond. Ja, Helemaal ja. heb nee, dus niet. Heb je uiteindelijk het pontje gepakt? Of ben je in zijn achteruit richting de Maïsvelder weer terug gaan naar A2? <laughs> nee, ik heb wel gewoon het pontje gepakt, ja. Oh ja, oké, okay, heel ja, goed. Nou, het is gekomen. Ja. Uh, Simone, dankjewel. Fijne dag. Ja, hetzelfde. goed oi, Ja, navigatieproblematiek. Ja, we hebben we allemaal wel een keer gehad, toch? Wij navigeren hier ook een beetje door dit uh, radioprogramma. Wat ja. er eigenlijk allemaal nog aan te komen? Uh, zometeen horen we Luc met een uh, sporterdate En dan gaan we ook uh, heel veel uh, mannen en vrouwen, trouwens. Die vragen zich af of uh, Luc nog geluk heeft gehad in liefde. Ja, uh, twee dat, weken ja in de maar dat is hier ook uh, een enorm hot topic geweest. Elke of. ochtend hebben wij hier wel, ook met de redactie het erover gehad... is er nog uh, l'amour geweest in Italië. L'amour in Italië? Oh ja, sorry, amore. Amore. Uh, het was namelijk zo dat de laatste keer dat wij uh, in Milaan waren... dat was een paar maanden eerder. Toen zijn we op voorverkenning geweest. Toen had Luc echt binnen een paar uur raak. Ja, die zag een mooie vrouw. En binnen een, een minuut of vijf, zes zat hij bij die mooie vrouw aan het tafeltje. En die mooie vrouw is ook nog eens naar Nederland gekomen. Is dat opnieuw gelukt? Dat hoor je na negen uur.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 Alleen deze week nog tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alpin.nl.